10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De marathon van New York gaat definitief door. Dat heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt op een persconferentie... waarin hij de toestand van de stad besprak. De burgemeester zei verder dat 500 patiënten... van het Bellevue ziekenhuis worden geëvacueerd... omdat het ziekenhuis meer schade heeft opgelopen dan gedacht. Bloomberg zei ook dat inwoners van New York... die vanwege de storm hun huis uit moesten, nog niet terug mogen. Eerst moeten hun woningen zijn geïnspecteerd...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 Welkom bij Lexus. NOS NOS NOS Studio Live. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. In de bekercompetitie heeft Pek Zwolle zich geplaatst voor de vierde ronde in Waalwijk. Werd RKC met 4-2 verslagen. Het was de eerste helft niet makkelijk, maar ik denk tweede helft, eerste half uur hadden we zijn klem. We speelden één op één en uh, daar hadden we geen antwoord op. En ik denk uh, zeer terechte uitslag en uh, heel blij dat we rond ronde verder zijn. In hetzelfde toernooi speelt Feyenoord morgen tegen stadgenoot Xerxes. De amateurs kijken al weken uit naar dat duel. Er ging natuurlijk een enorm gejuich op. De spelers hebben op die grote tafel gestaan met z'n allen staan springen. Toen het bekend werd dat het, het fijne zou worden. En het schaatsteam van Cor en Don presenteerde zich vandaag aan de pers. En bij dat team staat onder andere Natasja Bruintjes onder contract. Ze miste de, de afgelopen anderhalf jaar door blessures. En dit jaar moet ze terugkomen aan de top. In de trainingen ziet het er in ieder geval weer goed uit. En dat is goed voor het zelfvertrouwen. Een enorme boost. En uh, ik dacht, oh, ik kan het nog. En, uh, nou ja, goed. en daarna was het alleen maar uh, weer leren racen. En bij voetbalclub De Graafschap moet men op zoek naar een nieuwe voorzitter. Clemens Ros gooide de handdoek onder grote druk van de supporters in de ring. We bellen straks met de directeur Henk Bloemers. En de handballers die speelden uh, de zware EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. En verder volgen we alle bekerduels van vanavond. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Maar eerst, u hoort het al in het nieuws. Uh, in New York gaat de marathon gewoon door alsof er niks gebeurd is. Voorlopig zijn ze heel erg druk met de schade herstellen die Orkaan Sandy heeft aangericht. Er zit natuurlijk een enorme tijdsdruk achter. Want komend weekend wordt die marathon dan dus gelopen. Tienduizenden lopers komen naar de stad. gadegeslagen geslagen door honderdduizenden mensen. Atletenmanager Valentijn Trouw die is in New York. Goedenavond. Ja, goedenavond. Veilig aangekomen in New York, gelukkig. Hoe, uh... Ja, wij zijn prima aangekomen in New York. Ja, hoe ziet de stad eruit? Er is nog iets wat last gaan te geven. We zijn net aangekomen in New York en we proberen nu uh, Manhattan binnen te komen. Uh, omdat er wat tunnels afgesloten zijn en het openbaar vervoer plat ligt, uh, is het verkeer ontzettend druk op het moment. Um, dus het is voor ons nog lastig om nu al een beeld te hebben. Wij zien nog niet zo heel veel op wat uh, omgevallen bomen, bomen na. Um, maar de schade zal veel groter zijn dan wij tot nu toe nog hebben gezien. Ja. Ik begreep dat de burgemeester had gezegd... dat er alleen auto's Manhattan in mogen die drie of vier mensen bij zich hebben. inzittende, klopt dat? Nou, wij zitten met vijf in de auto, oh. dus dan, dan gaan wij er doorheen mogen. <lacht> dat is opgelost. <lacht> <lacht> um, nou, ja, ja, misschien hebben jullie het nog niet gehoord... maar de burgemeester heeft gezegd dat de marathon in ieder geval doorgaat. Is er een ja. moment geweest dat je ernstig hebt getwijfeld wellicht? Nee, wij hebben vanuit de organisatie waar wij als management continu contact mee hebben, hebben wij geen reden gehad om, om de afgelopen dagen aan te nemen dat het uh, zeker niet door zou gaan. Uh, wel dat er natuurlijk grote uitdagingen zijn. En ik denk op dit moment dat voor de voor de organisatie het lastigste punt zal zijn om iedereen op zondag naar de start te krijgen. Um, omdat uh, als de metro's nog niet rijden, zal dat een, een moeilijk punt zijn. Um, maar dat is nu denk ik nog afwachten of de metro's zondag alweer rijden of nog niet. Ja. Ik begrijp dat de meeste atleten toch wel in de buurt van de start uh, uh, verblijven. Dus, dus dat probleem hoeft toch niet zo heel groot te zijn, denk ik? Dat klopt. Uh, iedereen die loopt, die zal normaal gesproken in de stad zijn. Maar die moeten met uh, normaal liter uh, altijd met openbaar vervoer naar de start. Die uh, de, buiten New York is. En uh, dat zal denk ik het uh, moeilijkste uh, punt zijn voor zondag. En daarnaast zullen er veel bomen omgewaaid zijn in Central Park. En, maar daar hebben ze nu nog enkele dagen de tijd voor om dat uh, schoon te maken. Ja, dat, is dat het grootste probleem wat het parcours betreft, die omgewaaide bomen? Uh, denk ik wel. Maar het is voor mij moeilijk om, om dat uh, nu al uh, in te schatten. Uh, maar nogmaals, ik denk dat als het Central Park, dat uh, schijnt er slecht bij te liggen. Maar dan nog hebben ze daar, uh, lijkt mij, genoeg tijd voor om dat uh, schoon te krijgen. Daar is de finish uh, op zondag. Hm. Um, maar daar hebben ze nog dagenlang de tijd voor. Omdat, uh, en het weer nu hier in New York is heel rustig. Dus daar hebben ze alle tijd voor. Ja, en het zijn de Amerikanen, hè? die weten wel van aanpakken. Dat denk ik, dat denk ik. Ja. Ja. Zeg een atleet uh, uit jullie stal... want uh, je, je werkt voor het bedrijf van Jos Hermers, dat zei je net al. Ja. Uh, Moses Morsop. Die is per ja. auto naar New York gegaan vanaf Borsten. Nou uh, ja, wij zijn nu met twee atleten. Eentje zit bij mij in de auto, Tige Gelana. Dat is de Olympisch kampioen uh, van dit jaar... Een uh, Ethiopisch meisje en zij is gisteravond vanuit Addis uh, via Amsterdam en zijn we doorgevlogen naar, uh, naar New York en zojuist aangekomen. En Moses Massop, dat is een uh, andere atleet die door ons begeleid wordt, die um, kon met British Airways, had de vlucht gecanceld naar New York. En die hebben we omweten te boeken naar Boston. En is in Boston met de auto opgehaald en is nu met de auto onderweg naar New York. Ja, dat is niet echt de perfecte voorbereiding. Maar wat niet anders kan, dat kan niet anders. Nee, precies. Het ja. is niet helemaal ideaal. Maar ze hebben nog enkele dagen. Dus uh, ik verwacht dat beide er een zondag gewoon prima voor staan. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Hoe je het ook bent of keert. Het wordt in ieder geval een memorabele marathon. Ja, dat denk ik voor, voor alle toeschouwers hopelijk dat die er zullen zijn. En uh, iedereen die gaat lopen en iedereen die gaat kijken... zal het een, uh, ja, een gedenkwaardige marathon gaan worden. Ja, een marathon om er te komen en een marathon om te lopen. Het is, uh, <laughs> ja, het is een dubbel eigenlijk. Goed, ja. heel veel uh, succes ja. en uh, ja, veel plezier ook daar. Prima, veel dank. Dank u okay, vriendelijk. Valentijn Trouwerstad, atleet dat atletenmanager vanuit New York. Ik heb Glide orchestra en hold on tight. Het is uh, bijna kwart over tien. Dus even kijken wat er in het bekertoernooi tot nu toe is gebeurd. Uh, Psv won met moeite van uh, EHC Heuts 3-1. werd het naar een 1-0 ruststand. Heracles Amelo tegen Sparta Rotterdam 2-0. NAC Breda tegen HBS, dat wordt een uh, moeizame zaak. HBS stond uh, lang met 1-0 voor, toen werd het 1-1. Uiteindelijk verlenging en na penalties is NAC Breda door. 4-2 werd het uh, na de penalties. Vitesse thuis met 4-0 langs uh, Staphorst. En um, ONS Snake is nog bezig tegen Ajax. Dat is een kwartier voortijd en het staat daar nog steeds 0-0. Goed, laten we eens even verder kijken wat er uh, uh, nog gebeurde bij RKC tegen Pek Zwolle. Dat was een uh, wedstrijd die eerder op de avond al werd gespeeld. We gaan erop terugblikken. Het werd uh, 2-4 in Waalwijk. Is dat een verrassing, Roland van der Gier? Nou, dat is aan de ene kant geen verrassing... omdat PEC hier uh, in de competitie ook al met 2-1 te sterk was voor, uh, voor RKC. En RKC wel erg zoekende is. En Pek eigenlijk met de week wel beter gaat voetballen. Dat alleen normaal gesproken niet 90 minuten volhoudt. Vanavond wel... Maar het was ook wel een beetje te wijten aan, uh, aan RKC. Dat een aardige eerste helft speelde, maar in de tweede helft volledig wegzakte. En daar heeft, uh, heeft Peck goed van geprofiteerd. Het gekke is dat RKC eigenlijk twee keer op voorsprong komt. Peck ook nog eens een keer een penalty mist. Dus, dus wat dat betreft de voortekenen waren echt van nou, dit wordt een Waalwijkse avond. Maar in de tweede helft was, uh, was alles anders. Peck maakte drie goals vlak uh, achter elkaar. En alleen in de slotfase uh, ja, had RKC nog wel wat kansen. Maar eigendommigheid en gebrek aan schotkracht zorgden er eigenlijk voor... dat, uh, dat Peck deze wedstrijd uh, keurig met 4-2 wint. Ja, dankjewel uh, Ronald. We gaan luisteren naar uh, de interviews die je hebt gemaakt. Te beginnen met de uh, Zwolle-speler Joey van den Berg. Ja, Joey, ik denk dat je hier uh, staat zo trots als een pauw... als we het over de uitslag en het resultaat dus hebben. Ja.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 Dan ruilen we de zijn in voor de champagne... want je staat gewoon in de volgende ronde van de beker. Ja, nee, absoluut. Hartstikke mooi. En, uh, het zou een keer mooi zijn als we een keer gunstig loten... en een keertje thuis en dan uh, heeft Zwolle ook een keer een leuke avond. Joey van de Berg was dat. Even tussendoor. Ajax is op 1-0 gekomen. Kwartier voor tijd door het doelpunt van uh, Victor Fischer. Goed, even terug naar die wedstrijd van uh, RKC en Pek Zwolle. Minder leuke avond dus voor RKC. Roland van der Geer nu in gesprek met de trainer van de Brabanders... Erwin Koeman.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 Terwijl die rechts niet ook had of alleen had kunnen doen. Dan had je hier nog minimaal een gelijkspel kunnen halen. Alleen, dat zat er niet in. Zullen we aan het begin beginnen? Want het begin was helemaal niet zo slecht hè? van jullie. Nee, niet alles is slecht. hoor. Dus uh, we hebben inderdaad, het uh, begin was prima. En uh, de bedoeling was ook met Charvalier van rechts en uh, Lieder voorin. En dat vond ik, uh, vond ik heel goed lopen. Uh, we scoren een geweldige goal. Alleen het probleem was natuurlijk dat je binnen een minuut uh, weer de goal tegenkrijgt. En uh, op dit moment bij ons is het een probleem dat we... In verdedigend opzicht uh, ja, uh, te apathisch zijn. Uh, als je iemand verdedigt, dan moet je echt op zijn huid zitten. En dat gebeurt bij ons veel te weinig. Op middenveld, maar ook achterin. Uh, centraal duo uitgezonderd. En uh, ja, dan geef je hen toch de gelegenheid om vanuit hun kracht te spelen. Ze kunnen goed voetballen. Dat hebben ze vandaag ook laten zien. En, uh, maar oké, okay, dat uh, is een teleurstelling. Het zijn allemaal zaken die in het verleden uh, deze spelers wel uh, toegeschreven konden worden. Dus er is ook iets van, van gebrek aan vertrouwen, denk ik. Het is niet alleen gebrek aan kwaliteit. Nee, er uh, is ongetwijfeld nog twijfel met vertrouwen met durf. En, uh, ja, en we hebben niet het vermogen, denk ik, om... Uh, als we een, uh, even in een periode zitten dat het in de wedstrijd heel moeilijk gaat... en je maakt een aantal domme fouten, zoals in het begin van de tweede helft... om daar overheen te komen. En dat is natuurlijk ook een mentale kwestie. Uh, uh, maar oké, okay, uh, we moeten daar heel hard aan werken. Ja, dat is een harde plus. Want er moet uiteindelijk wel weer een stijgende lijn worden gevonden. Dat is wel de bedoeling. Ja, maar, maar goed, heb je aanwijzingen dat je zegt... van, nou ja, dat, dat, dat is een periode of, of, of er zijn jongens die zoeken naar hun vorm... of, of ja, ik zoek uh, in het elftal? Ik weet en ik zie hoeveel uh, tijd en energie wij steken... als begeleiding in de spelers. En uh, ja, oké, okay, uh, af en toe heb je wel eens het gevoel... dat je echt aan het uh, pemperen bent. Maar aan de andere kant vind ik... Uh, iedereen heeft een, uh, zelf het gevoel dat ze een basisspeler zijn. En dat merk je ook als je... <lacht> andere krachten in het veld zet ten opzichte van een paar basisspelers. Worden ze boos bedoel je? Nou ja oké okay. en misschien terecht hè? want uh, iedereen mag en, en moet boos zijn als hij eruit wordt gehaald maar je moet wel reëel blijven en uh, kijk en we zijn RKC uh, dus ik denk dat iedereen gewoon nederig moet zijn en, en, en om zijn eigen positie moet uh, knokken en dan uiteindelijk uh, moeten wij als trainers zijn de, uh, het beste opstellen. En Zij moeten aan de teamgedachte denken? Uh, als je bij RKC niet aan het teamgedachte denkt, dan hoor je hier niet thuis. Dankjewel. Okay. <laughs> dat, is een, dat is nog eens een einde. Dank je. Zo is het. Erwin Koeman staat tegen uh, Ronald van der Geer. Goed, we gaan naar het uh, Masters toernooi in Parijs. Igor Seisling is daar uitgeschakeld. Hij verkeert in goed gezelschap. en ook Don van Djokovic die vlogen daaruit. Mesker, Meske, goedenavond. goedenavond. Even met het laatste beginnen. Uh, hij blijft toch wel de nieuwe nummer 1 van de wereld, geloof ik, hè? per maandag? Ja, ja, hij gaat Federer uh, uh, voorbij en uh, ja, misschien dat de Zwitser nu toch wel een beetje spijt heeft van het feit dat hij zich uh, voorafgaand aan dit toernooi terugtrok. Want hij staat wel in het schema, maar ja, daar kwam een lucky loser voor hem in de plaats, besloot niet te spelen, zich te sparen voor volgende week de World Tour Finals. En uh, ja, gaf daarmee in feite al zijn koppositie af aan Djokovic. En ja. Ja, die kan dus gewoon verliezen van de Amerikaan Sam Quarry. En toch maandag uh, de nieuwe nummer 1 van de wereld uh, uh, worden. Uh, en uh, ja, na Londen uh, daar waarschijnlijk ook mee, uh, mee eindigen. Dus ja. wat dat betreft maakte Djokovic denk ik eerlijk gezegd niet zo heel veel uit dat hij verloor vandaag. Zeg maar wat een bizarre wedstrijd. Ik begreep dat uh, Djokovic de eerste set met uh, 6-0 won. Wat is er daarna gebeurd? Ja. 6-0, 2-0 voor zelfs, oh. dus set en een break. En ja, Quarry die, uh, die riep nog naar de kant van... Uh, nou, ik hoop dat ik uh, twee games haal deze set, een beetje lacherig. Maar ja, dat is gelukt. <laughs> en dat is gelukt, zijn service ging lopen, hij sloeg in totaal 18 aces. En ja, die jongen die kan eigenlijk alleen maar serveren en heel hard slaan. En uh, ja, hij ging een beetje vrij uitspelen, alles lukte. En uiteindelijk won die 6-4 uh, in de derde set, dus uh, heel verrassend. Maar ja... Uh, of Djokovic het echt heel erg vindt, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Een beetje rustpakken, bedoel je te zeggen. Ja, ja, ja. ja. zeg: Igor Seisling, die verraste uh, Dogopolov uh, gisteren nog, als ik zijn naam goed uitspreek. Ja. Uh, vandaag verloor hij van Tip uh, Was dat iets wat je van tevoren zou kunnen bedenken? Nou ja, hij moest zich hier natuurlijk via de kwalificaties plaatsen. Daar had hij ook een pittige loting. Lachko en Benjamin Becker. Nou, geen uh, namen die misschien jou wat zeggen... maar toch in, in, in het circuit uh, grote namen. Uh, Dolgopolov, top 20 speler. Hij is nummer 18 van de wereld. Vorige week nog finalist in Valencia. Dus uh, ja, die drie mannen, die klopt hij achter elkaar. Vandaag top 10 speler, de Servier Dipsarovic. Nummer 7, geloof ik. Nummer 7 geloof ik ja, het. Ja, 6-4, ja. 7-6. Uh, uh, uh, dus een hele nette wedstrijd, aardig gespeeld. Uh, de hele week goed, uh, het hele jaar goed. Dus ja, al met al uh, besluit uh, Zijsling, uh, ja dit jaar... met uh, nog eens een heel sterk toernooi. Ja, Tepzarevic is ook nog in de race voor uh, de prestigieuze... en zeer interessante mastersfinale in Londen. Zou dat nog een rol hebben gespeeld? Dat die, uh... ja die ging er wel tegenaan... Ja. Uh, ja, hij staat in die race 9. De top 8 uh, die gaan. Uh, nou valt Nadal wel weer af. Dus hij is eigenlijk nummer 8. Maar hij kan nog uh, door mensen achter zich ook ingehaald worden. Dus voor Tibzarevic heel belangrijk dat hij hier nog wat puntjes pakt. Om in ieder geval bij die top 8 uh, te eindigen. Want dat is natuurlijk enorm prestigieus. Heel, heel, heel veel geld. En uh, ja, dat begint maandag. Dus voor hem belangrijk ja, dat hij hier uh, uh, goed speelt. En dat deed hij uh, vandaag tegen Zeisling. Tweede set tiebreak om een voorbeeld te geven. Ze 0. Dus toen ging het erom. Nou, toen stond Tip door. door, Toen liet hij zien dat hij de top 10 speler is. En ja, ja natuurlijk nog maar net uh, dit jaar in de top 100. Maar al met al uh, kan Zijsling te terugkijken op een prima toernooi. Um, de toernooiorganisatie in Parijs, die, zo heb ik begrepen, niet is niet tevreden over de, de plek op de kalender. Nee, Hoe dat, zit dat? Nou ja, dat klopt natuurlijk omdat maandag dus dat grote toernooi in Londen begint. Nou ja, uh, dat is na de Grand Slams het volgende belangrijkste evenement op jaarbasis. Ja, En dan weet je het wel, Federer trekt zich terug. Want ja, hij is een beetje moe, hij voelt wat pijntjes. Wil een hij risico nemen. Djokovic. Ja. Ja, uh, verliest. Nou, had misschien wel willen winnen. Gaat niet helemaal tot het uiterste. Uh, nou ja, uh, nog meer geplaatste spelers vlogen eruit. Een Silic, een Isner, een Gasquet. Allemaal tot twintig spelers. Uh, Dolkopelhoff. Uh, ja, weet je, uh, het is einde seizoen. Iedereen heeft een beetje pijn. Iedereen is een beetje moe. En als het dan wat tegen zit, dan laat ze het lopen. Dus ik begrijp toernooidirecteur Guy Bourget. Voor het eerst toernooidirecteur na 14 jaar uh, Davis Cup captain. Te uh, zijn geweest van Frank. Kijk, hij wil eigenlijk naar februari eh, op de kalender van de ATP... want ja, wanneer speel je in de toernooi of helemaal in het seizoen? Of uh, in het voorseizoen februari. Uh, nou, als dat zou gaan gebeuren, dat is natuurlijk niet zo gunstig voor ons. Want wij hebben het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Ja. He, en dat is allemaal net na de Australian Open. Dus als dat gaat gebeuren, nou, dan krijgen wij een heftige concurrentie met, met uh, Parijs-Bercy. Waar natuurlijk toch de portemonnee net wat groter is dan bij ons. Dus ja. ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik begrijp wel de reden. Want deze week toch heel veel verrassende uitslagen. Veel opgaves. Laatste moment afzeggingen. Ja, dat krijg je als volgende. ...volgende week een belangrijker toernooi op het spel staat. Ja, ja duidelijk. Uh, even wat anders. Robin Haarzen die heeft gezegd... ...dat hij het liefst een buitenlandse trainer wil. Want hij denkt dat er in Nederland gewoon geen trainers rondlopen... ...die hem verder kunnen helpen. Nou, uh, dus, daar ben je klaar mee als Nederlandse tennistrainer? Ja. Nou, ik, ik begrijp wel een beetje wat erachter zit hoor, van Robin Haarzen. Um, Kijk, er zijn natuurlijk in Nederland best uh, trainers... die hem uh, verder zouden kunnen helpen. Maar ja, dan heb je het over mannen als bijvoorbeeld Tjerk Bochstra... Als uh, Alex Reinders, hè, de vroegere coach van haar huis, Elting, Schalke, Bosra natuurlijk met Siemerink gewerkt. Je hebt ook nog Martin Boom, uh, de Zweed die hier ook al uh, bijna twintig jaar woont. Uh, met top Zweedse spelers getreed. Maar ja, dat zijn allemaal zeer ervaren deskundige mannen. Maar die willen niet meer reizen. Uh, je hebt Jos Koemans, de man die Robin Hazen ooit groot uh, uh, maakte. Vanaf zijn vijfde jaar heeft getreed. Maar ja, die heeft ook al aangegeven, hij wil eigenlijk ook niet reizen. Dus dat ja. is het probleem. Dat is het probleem coaches in Nederland die willen reizen. Ja, dat zijn jonge, uh, gretige honden. Die willen de wereld in. Die willen een beetje geld verdienen. Die willen ervaring opdoen. Alleen, ja, dan moet je afvragen, zijn dat de mensen die een Robin Hazen verder kunnen brengen? En mm. dat is inderdaad niet zo. Dus zal Haase buiten de deur gaan kijken. Het zou mij trouwens niet verbazen als hij met een Duitse coach op de proppen komt. Hij speelt daar competitie. Hij is natuurlijk half Duits. Zijn vader is Duits. Spreekt vloeiende taal. Uh, traint ook vaak in Hallen uh, bij een Duitse tennisacademie. Heeft een Duitse visie dus kortom, in dat plaatje zie ik misschien wel iemand uit dat land komen. Maar het blijft lastig, uh, kost een hoop geld, er moet een klik zijn, je moet vertrouwen hebben. Um, wat voor type zoekt hij? Zoekt hij iemand als Dennis Schenk, dezelfde, of zoekt hij juist heel iemand anders? Dus kortom, dat plaatje is nog niet rond, althans voor zover wij weten. Maar hij is er druk mee bezig, want hij wil natuurlijk uh, seizoen 2013 ja, met die nieuwe man starten. En het liefst daarvoor alvast een behoorlijkheid trainingsperiode met de achter de rug hebben. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel. Ja. Uh, we gaan later in de week ongetwijfeld van je horen... ...met betrekking tot de tennismasters. Dank je wel, Marcella Mesker. Graag gedaan. De Bareilles en Love Song bij uh, ONS Snake tegen Ajax zitten ze in de extra tijd. En het is daar zojuist 0-2 geworden door een doelpunt van Stefano Denswil. Zometeen de definitieve uitslag natuurlijk. Aanstaande maandag is het uh, op, een dag, uh, op de dag af een jaar geleden... dat Natasja Bruintjes haar laatste officiële wedstrijd schaatste... Na de duizend meter bij de NK-afstanden van vorig jaar... moest ze haar seizoen alweer staken. De reden was een hernia. Bruintjes werd geopereerd en de revalidatie was natuurlijk zwaar. Maar aan de vooravond van het nieuwe seizoen is Bruintjes weer terug. En de tijden die ze in trainingswedstrijden laat zien zijn hoopgevend. Een bijdrage van Sebastian Timmerman. Nou, doorknallen nog die laatste bocht. Een paar meters nog en dan zit voor haar het seizoen erop. Een goed... Seizoen, internationale doorbraak van Natasha Bruintjes. En zij gaat naar 1:16:80. Ho, oh, oh, oh. dat is goed. Dat is goed. Heeft ze dan nu eindelijk ook uh, alle ogen geopend? En haar uitverkiezing meer dan waar gemaakt? Het is alweer ruim 3,5 jaar geleden dat Natasha Bruintjes tot de beste schaatsers behoorde bij de WK-afstanden in Vancouver. Vierde wedstrijd op de kilometer, minder dan een jaar voor de Spelen. Maar daarna zat het vaak tegen. Ze miste die spelen op hun haar na. De sponsor stopte, waardoor ze een jaar individueel door moest. En toen vond ze vorig seizoen eindelijk weer een ploeg, begon het lichaam tegen te sputten. Het begon met een longontsteking. en Ik was aan het kuggen. Uh, nou ja, toen uiteindelijk toch maar even testjes gedaan. En toen kwam er dus uit dat ik een legionella besmetting had. En nou ja, goed, Heel lang daarvan uh, moeten herstellen. Althans, mijn longen die waren natuurlijk wel even beschadigd. Nou, en daarna kreeg ik wat uh, last van mijn rug en nou ja, toen hebben wij uh, gewoon aangepast getraind. En uh, althans, we zouden naar het NK toewerken en daar kijken hoe het uh, zou gaan. En daar was eigenlijk gewoon, uh, het was eigenlijk te veel. Ik uh, had er 500 meter gereden en dat was eigenlijk meer om een beetje erin te komen en te voelen hoe mijn rug uh, zou zijn. En uh, toen heb ik later, uh, nou volgens mij de volgende dag reden we 1000 en uh, nou, dat ging gewoon niet goed. En ik, uh, s'avonds lag ik op mijn bed en ik wou uit bed gaan, maar dat, ook dat ging niet meer. Dus ik uh, had mijn ouders opgebeld en de uh, staf bijeengeroepen. En uh, nou ja, toen hebben we ook besloten van uh, streep door en uh, revalideren. Maar eerst opereren aan een hernia. Het herstel duurde lang en zorgde voor onzekere momenten, vertelt haar coach bij de ploeg, Renate Groenewold. Um, heel hard gerevalideerd, enorme sprongen gemaakt, ik moet zeggen in juni. Zagen we de beelden, dan stonden we op het ijs en toen kwam ze in grote paniek bij mij. En ze zegt, ze, ga ik ooit weer leren schaatsen? Denk je dat het goed komt? Maar ja, ik kon natuurlijk vanuit ervaring nou ook een hernia-operatie. Ik kon vertellen dat het zeker goed zou komen. En uh, ja, de eerste voortekenen de 39-1, heeft ze alweer gereden. Dus uh, die staat op scherp voor het NK. Mentaal is het altijd eventjes, uh, eventjes een moment dat je in een dipje komt. En uiteindelijk uh, kom je er alleen maar sterk uit, want je weet... Uh... Hoe je lichaam nu werkt en uh, wat je aan kan en wat niet. Dus ik, uh, ja, uiteindelijk word, word je er sterker van. Heb je uh, aan stoppen gedacht bijvoorbeeld? Heb je in zo'n twijfel gezeten? Nee, dat zeker niet. Dat is niet de twijfel die bij me op is gekomen. Ik had altijd uh, het idee om gewoon door te gaan en uh, het beste van te maken. En uiteindelijk, uh, als ik nu kijk naar mijn tijden, dan gaat dat gewoon weer de goede kant op. Dus dat, uh, daar ben ik positief over. Pas op, ligt iemand. Wat dat is het stemgeluid van morgen tijdens de training van Peter Kolder. Hij vormt met Renate Groenewold het trainersduo van Correndon. Het bruintje is ook al onder zijn hoede in haar beste seizoen 2008-2009. Kolder kent zijn pupil misschien wel beter dan wie dan ook. En hij heeft een sterke band met haar. Ik heb een zwak voor, voor de tas, dat klopt. De, de, de manier waarop ze in de sport staat, de gedrevenheid, de... de... De mentaliteit die ze heeft op het moment dat een wedstrijd in de buurt komt, ja, dat, dat vind ik wel indrukwekkend. En dat, dat, ja, we hebben een hele bijzondere band. We hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten wat we bedoelen. En, uh, ja, dat, uh, dat is wel heel speciaal. Die, die mentaliteit, maar dat is iets concreter? Nou, weet je, ze, ze kan echt uh, nou ja, iemand doodkijken. Uh, dan gaat ze echt overlijken. En dat, dat, dat is in een normale omgang niet. Maar op het moment dat er dan een wedstrijd is, dan, dan, dan gaat alles aan de kant en dan, dan zal het gebeuren. En zij is ook iemand die gewoon uitspreekt van ik wil dit halen. En, en doet er dan ook alles aan. En haalt dat waarschijnlijk ook. En dat vind ik wel mooi. Wat kan zij halen als zij weer helemaal terugkomt uh, zeg maar op haar oude niveau, niveau 2009? Wat zit er dan voor haar in? Nou, ik denk dat zij, omdat zij snelle rondjes kan rijden, gewoon bij uitstek een duizendmeterreidster is. Een 500 meter komt ze gewoon tekort. Kijk, weet je, ik denk dan dat TAS nooit een 10-3 gaat openen. Dat gaat niet lukken. Dus, dus haar krachten liggen op een duizend en eventueel op een 500 meter. Maar die, die we hebben we er nu bewust voor gekozen, die laten we er nog even uit. Want dat is gewoon uh, ja, net een brug te ver. Daar moet je gewoon iets meer trainingen voor doen, iets meer En Die hebben we nu nog even weggelaten. Dus uh, 1000 meter is hij gewoon... Uh, ja, Daar kan zij echt goed op uit de voeten. Volgende week zondag, 11 november, is die 1000 meter bij de enke afstanden. Het moment waarop Bruintjes moet laten zien dat ze echt weer terug is. In ieder geval reed ze bij trainingswedstrijden deze maand al een aantal nette tijden. En daardoor viel er veel van haar schouders af. Een hoop stress, kan ik je vertellen. Het zelfvertrouwen kreeg een enorme boost. En ik dacht, hij oh, kan het nog. En, uh, nou ja, goed. en daarna was het alleen maar. Uh weer leren racen, als het ware. Want ik heb natuurlijk een jaar niet gereced. En, uh, maar nu, uh, ja, het gaat gewoon nu weer als vanouds. Dus ik ben het weer gewend en uh, het doet vast goed. En daar hebben we alle vertrouwen in. Natasja Bruintjes was dat tegen uh, Sebastiaan Timmerman. Inmiddels is het bij Ajax afgelopen. Uh, definitieve uitslag, voor zover ik dat nu heb kunnen zien... is 0-2 gebleven, inderdaad. Na 0-0 ruststand, ONS Sneek, heeft het Ajax dus toch nog aardig moeilijk gemaakt. Fischer in de 74ste minuut 0-1. En Stefano Denswil maakte de 0-2 twee minuten voor tijd. Clemence Ros is p-direct teruggetreden als voorzitter... en lid van de Raad van Commissarissen van de graafschap. Ros is tot dit besluit gekomen omdat ze werd bedreigd. En bovendien waren er regelmatig kwetsende spreekkoren. Zo ook eh, gisteravond tijdens het met 3-0 verloren bekerduel met Go Ahead Eagles. Aan de telefoon is de algemeen directeur Henk Bloemers. Meneer Bloemers, goedenavond. Goedenavond. Ja, Hoe reageert u op eh, het terugtreden van Clemence Ros? Ja, dat is natuurlijk een, een heel triest besluit, uh, tenminste wat er aan de grondslag ligt. Kijk, ik heb uh, volledig begrip voor haar uh, besluit en ook wel respect daarvoor. Alleen uh, wat er aan de grondslag ligt is natuurlijk wel, uh, wel heel erg triest. Dat ja. dus, zij tot dit besluit heeft moeten komen. Ja, leg eens uit. Nou, Kijk, uh, zij heeft vandaag aangegeven dat zij uh, de aantijgingen en de kwetsende spreekwoorden uh, gewoon beu is. En dat ze daar ook in haar leven naast de graafschap... Want laten we ook niet vergeten, het is een vrijwillige functie die zij vervult bij de graafschap. En maatschappelijk heeft ze nog een hele carrière naast de graafschap. Dus daar gewoon ook heel veel last van heeft. En hinder ondervindt. En ja, als je dan zelfs uh, slapeloze nachten en dat soort dingen hebt. Ja, dan, uh, dan is het dit allemaal niet waard. Wat voor maatregelen kunt u nemen tegen de bedreigingen die zij heeft moeten ondergaan? De kwetsende spreekwoorden? Ik kan me toch voorstellen dat de grens wel een beetje bereikt is wat dat betreft. Ja, nou, kijk, uh, de grens is volgens mij overschreden zelfs.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 Maar het is gewoon heel lastig. Het is een, uh, een relatief kleine groep die dit uh, doet. En het is wel een hele dominante groep. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja, en eh, we zullen het... toch als club eens moeten gaan kijken. Hoe, wij, uh, hoe we dit in kunnen dammen. Hoe we toch de rust weer. en uh, het negatieve rondom de club uh, beheersbaar kunnen maken. Ja, u, u zei het Hans Nijland de lijn was even slecht. U bedoelt op de racistische uitingen. die daar in het stadion. Uh, ja, klopt. Een paar weken geleden. Ja, ja, een paar weken geleden. Um, uh, toch, uh, u zegt al. het is een vrijwilligersfunctie. Uh, ja. die ze bekleedt. Iemand van die statuur... van de, toch een, een, een oud-staatssecretaris, Tweede Kamerlid... die haal je niet zomaar binnen. Die, die wordt nu door dit soort bedreigingen en uitingen... verlaat hij nu de club. Ik kan me toch voorstellen dat u nu toch een statement wil maken. U gaat nu kijken wat u eraan kunt doen. Maar wat gaat u eraan doen? Ja, dat vind ik heel lastig. Kijk, daar moeten we ook uh, intern maar eens over hebben... wat we eraan kunnen doen. En uh, we hebben ook gezegd... Uh, laten we in ieder geval met, uh, met mensen en met onze supporters in gesprek gaan... om in ieder geval de rust terug te keren... Want dit is natuurlijk heel slecht voor de mate van de graadschap wat er nu gebeurt. En uh, alleen ik vind het heel lastig om nu te zeggen van welke maatregelen we daar tegen moeten nemen. Want het is gewoon heel lastig om daar uh, tegen op te treden. Ja, ja, dat zei je net. Maar als, als er nou camerabeelden uh, van zijn... dan hoef je ja, niet zo moeilijk om, lip, om de lip te kunnen lezen. Dan kan je gewoon zien wie er mee zingt. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan moeten we ook niet schromen om, uh, om daarin uh, een stadionverboden op te gaan leggen. Want bedoel, dit past gewoon niet bij ons club. Nee, Zijn er camerabeelden? Dat uh, durf ik nu niet te zeggen. We hebben wel camera's op de vakken staan... maar ik, uh, ik weet niet uh, hoe goed en hoe scherp ze zijn. Dat durf ik u niet, uh, niet te vertellen, want we hebben ze nog niet uh, bekeken. Nee, ik, ben, ik begreep dat er bij de uitzending van Eredivisie Live... toch uh, duidelijke beelden beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, vraag ze op. Ja, nou, die heb ik altijd wat in onze beschikking uh, dag later. Dus dat zullen we ook zeker, uh, ook zeker niet nalaten om naar te kijken. Ja, dus u sluit niet uit dat er nog maatregelen volgen? Nee, maar uh, wat er nu gebeurd is, uh, is vind ik heel erg triest. Ja. Wie wordt de nieuwe voorzitter? Ja, dat is een hele goede. Kijk, uh, Henk Sveers, onze vicevoorzitter, is nu woordvoerder van de Raad van Commissarissen. En ik denk dat het nu heel erg zinvol is om nu uh, eerst de rust te bewaren... en dus, uh, ons de komende tijd goed te gaan beraden van uh, welke, welke uh, voorzitter of welke uh, constructie we gaan doen. Maar uh, er zijn wat alganen voor binnen de club. Maar laten we daar nu vooral even de tijd voor gaan nemen. Heeft u er nog wel zin in? Ja, nee, ik... Uh, we hebben een route uitgestippeld. En uh, die route bewandelen we nog steeds. En dan staan we met z'n allen achter. En dat gaat ook uh, op, de, op de duur echt z'n vruchten wel afwerpen. Alleen, uh, het duurt iets langer dan gepland. Daar ja. moeten we niet geheimzinnig over doen. Ja, maar ik vroeg of u er nog zin in heeft. Ja, daar heb ik zeker nog. Als ik er geen zin in had, was ik ermee gestopt. Maar uh, ik ben van overtuigd dat het, uh, dat het de goede kant op gaat. Goed meneer Bloemers, heel veel wijsheid. Wens Ja, dank u wel. Goedenavond. Hetzelfde. Tot ziens. I like watching films about coast.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 the ways of the world One step at a time Learning the love and the hurt I like saying anything goes. I like no impossibilities don't end. Kobe Grant en een song about me. Zo meteen naar even oude tijden. We gaan vooruitblikken naar Xerxes Feyenoord. Mijn eerste Nederlandse handbalmannen. Die hebben vanavond in en tegen Polen de eerste EK kwalificatiewesstrijd... met ruime cijfers verloren. 33-22. We gaan erover praten met Richard van der Made. Was het de kansloze Nederlaag, Richard? Ja, dat was het. 4-4, uh, op. nog wel in de beginfase. Maar daarna walsten Polen eigenlijk met speelsgemak over Nederland heen. En uh, fysiek, mentaal, uh, technisch, tactisch waren ze gewoon veel en veel beter. En werden ze gewoon compleet onder de voet gelopen. Dus eigenlijk geen enkele kans voor Nederland. Tot 4-4, beginfase ging het gelijk op. Daarna was het uh, geen enkele moment meer een wedstrijd. Ja, was het een verwachte nederlaag? Ja, want Polen is een uh, gerenommeerd uh, handballand... al jaren in de subtop van Europa. Nederland is uh, bij de mannen eigenlijk maar een handbaldwerg. Nog nooit op een groot toernooi gestaan. Dus uh, de verwachtingen waren vooraf al niet zo hoog. Bovendien is uh, vorige week bekend geworden... dat de beste handballers van Nederland hebben bedankt. Ze zien geen uh, perspectief meer, hebben geen motivatie meer. Dan praat ik over Mark Bult, doelman Gerry Eilers, uh, Bartek Konitsch. Dat zijn toch uh, gerenommeerde handballers in uh, de Duitse Bundesliga. En die zijn ermee gestopt. En wat dan overblijft... Dat is is vooral een jonge ploeg en die hebben tijd nodig... en zijn zeker niet opgewassen tegen een land als, als Polen. Ja, dat worden ze bouwen geblazen voor uh, uh, Bert Bauer, ze in de neem. Uh, hij heeft zijn debuut gemaakt als bondscoach. Bert de Mannen, we kennen hem van, uh, van de vrouwen. Was zijn hand al een beetje zichtbaar in het team? Nee, niet echt. Hij was uh, vooral aan het uh, observeren. liet de coaching over aan uh, de assistent bondscoach... die ook heel graag eigenlijk uh, de eerste bondscoach wil zijn. Dat ook een beetje had verwacht. Mark Smets en Bert Bauer, de grondlegger van de Meiden met een Missie uit de jaren 90... zal heel langzaam, denk ik, zijn, zijn invloed gaan aanwenden... om toch met deze jongens aan de slag te gaan. Maar heel veel verwachtingen heeft hij er nu ook weer niet van. Want hij is ook wel realistisch en weet dat Nederland niet overloopt van kwaliteit... en een jonge ploeg heeft. En er moet vooral, zoals jij ook inderdaad zegt, gebouwd gaan worden. Ja, wel raar trouwens dat als zo'n persoon als Bert Bouwer toch een icoon binnen het Nederlandse handbal is, als die dan die functie op zich neemt, dat die drie dan niet zeggen oké, okay, we gaan hem helpen en we doen mee. Ja, dat was best opvallend, maar wat meespeelt ook is dat ze niet gekend zijn in dat besluit van het Nederlands handbalverbond dat Bert Bouwer ineens voor de groep werd gezet. Daar hadden ze min of meer toch wel wat tekst en uitleg bij verwacht. Of we en stemmen ze een stem willen hebben misschien. Ja, en Mark Smets, toch een, een oud speler ook, nog niet eens zo lang geleden van de Nederlandse ploeg, hadden ze eigenlijk ook wel de kans willen geven om het voortouw te nemen, maar de bond heeft anders besloten en Bert Bauer is teruggekeerd. En samen zullen zij nu weer langzaam aan een nieuw, nieuwe ploeg moeten gaan werken. Ja. Het was een kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2014. Hoe, hoe ziet die kwalificatie, die, die weg daar naartoe er nou uit? Ja, het is loodzwaar voor Nederland. Ze zijn terechtgekomen in een hele moeilijke pool met uh, Olympisch finalist Zweden. Met het uh, zeer ervaren Oekraïne. Dat is altijd een taaie tegenstander voor Nederland. En natuurlijk uh, Polen. Ja, uh, de eerste twee gaan rechtstreeks naar het EK in Denemarken. En dan heb je verder nog de beste nummers drie uit de andere pools. Voor Nederland uh, bijna onmogelijk. Ja, en wanneer is de volgende wedstrijd? Het is komende zaterdag. Dat wordt genieten voor handballiefhebbers. Want dan komt uh, Zweden op bezoek en dat is echt prachtig handbal. Voor Nederland... Uh, kun je ook daar zeggen: uh, er zal niet veel uh, kans zijn om tot een goed resultaat te komen. Maar Zweden handbalt uh, werkelijk uh, geweldig. Dus dat is. Uh een leuke wedstrijd om na te kijken, maar van veel spanning zal geen sprake zijn. Goed, dankjewel Richard van der Maden. Xerx tegen Feyenoord, dat klinkt als een wedstrijd op een stokoudtoto-formulier... voorgelezen door Frits van Turenhout. Het is een van de opvallende Bekerduwels van deze week. Morgenavond in het stadion van Sparta. De ontmoeting tussen de zaterdaghoofdklasse en de club leeft in Rotterdam... vooral vanwege die historie.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 Toen het bekend werd dat het fijner zou worden. Dan weet je ook meteen: van Helmholtz-Sport winnen dat is één ding, maar van Feyenoord winnen dat is lastig. Ja, dat is een stuk lastiger dan Helmholtz-Sport, Maar uh, ja, wij blijven zeggen: we zijn niet kansloos. Ik bedoel, we beginnen met 0-0 en uh, we hebben een stukje verderop in iedere kerk gezien hoeveel moeite Twent had met RVVA. Dus uh, wij, uh, wij gaan zeker voor onze kansen spelen. Ja. Wie gaat er eerst? Dan zijn we binnen, waar het storm loopt met de kaartverkoop. Nummer 6 alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft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 En de, ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen... die CERC6 toch wel een warm hart toedragen. Dat, dat merk je eigenlijk ook door deze wedstrijd. En daar kom je mensen tegen. Die toch alles wel of er gespeeld hebben... of iets gehad hebben met CERC6. Ik weet niet, dat is... Ik denk dat CERC6 in de, de, die periode, of misschien net daarvoor ook... En, en, uh, toch wel een, een populaire club was in Rotterdam. Ik denk dat zij wat populairder waren als uh, misschien like Excelsior...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 Dat, dat, dat kan ook niet anders, ondanks dat zij wel een aardig elftal hebben wat ik hoorde. En ze staan denk ik tweede of derde geloof ik. Dus dat is op zich ook al uh, knap, maar normaal gesproken moet het geen, uh, geen probleem zijn. Hoor. Op papier dus een kansloze missie voor het roemrucht x 6. En ach, dat weet de trainer ook wel. Kijk, voor die spelers helemaal een ervaring... En, uh... Ja, we zijn er mee bezig om te zorgen dat ze ervan gaan genieten. Dat ze in ieder geval met, uh, met de goede instelling op het veld komen. En niet te, want dat is natuurlijk ook wat. Hè. Kan dichtslaan ook. En uh, ja, dan gaan we proberen weg te nemen. En dan uh, kijken of we er een hele mooie pot van kunnen maken. Jullie hebben ook een hele ervaren keeper. Hij heeft één wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord gespeeld. En als ik dat zeg, begint iedereen meteen te glimlachen. Want iedereen weet, alle keepers waren op. 17 was hij toen, mocht hij tegen je spelen. Ja, maar ja, er staat wel één een, een wedstrijd Feyenoord 1 achter zijn namen. Er dat, uh, dat zijn niet veel spelers die dat kunnen zeggen, denk ik, die in Feyenoord 1 hebben gespeeld. Want dat heeft hij wel. Ja, ik was eerst eerste A-junior en, uh, en toen uh, mocht ik met het grote eerste elftal mee. En, uh, uh, zelfs Carla Lamid raakte in die wedstrijd geblesseerd na 7 minuten. En toen mocht ik de hele wedstrijd spelen uit bij RfN uit. Uiteindelijk ben je in het profvoetbal verder gegaan. Je bent bij andere clubs terechtgekomen. En nu, ja, eerste jaar zie je bij Xerxes. En wat gebeurt er? Uit de loting, uit de koker, komt Feyenoord. Dat was mijn voorspelling. Ja, ja, ja, ja. Ik zei van, ja, als we een wedstrijd nu gaan, uh, gaan loten, dan, uh, dan is dat tegen Feyenoord. En uh, het kwam uit en iedereen stond ook op de banken, stoelen, te juichen. Dus ja, voor ons was het natuurlijk, een, uh, en zeker voor de club als Xerxes, is het gewoon echt een prachtig moment. Ja, leuk. Morgen gaan we zien hoe het afloopt. Jesper Hogedoran was dat de keeper van Xerxes. Even kijken wat er in het buitenland is gebeurd. Beker in Duitsland. Robert heeft deed weer van zijn spreken. Hij scoorde twee keer. bij münchen Louter een 4-0. In Engeland stonden Chelsea en Manchester United... of staan nog tegenover elkaar. 3-2 kort voor tijd voor United. 94 e minuut 3-3. Robin van Persie doet er niet mee. maar dan is het trouwens 4-3 voor Chelsea geworden. Liverpool verloor thuis met 2-1 van Swansea City. En Norwich schakelde tot er een hotspur uit. In Italië blijft Juventus het goed doen. Thuis 2-1 van Bologna. En Inter wondig altijd zonder westiesnijden met 3-2 van Sampdoria. En Maarten Stekelenburg, vloor, thuis met 3-2. Nee, uit, bij Parma. Zometeen in het Oog met Terry Polak. Goedenavond. Morgenmiddag op Radio 1 bij Dit is de Dag een interview met Paul Hanen. Wacht even. Uh... Paul Hanen, zei je? Ja, Paul Hanen, die zijn 30-jarig jubileum in het theater viert. De man achter types als Margreet Dolman en...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 Dit is Radio 1.